De burgemeester van de Turkse hoofdstad Ankara... wil voor de Franse ambassade een monument oprichten van het Franse geweld... tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. De Europese Unie zegt dat het een zaak is tussen twee landen... maar riep Turkije en Frankrijk wel op elkaar in hun waarde te laten. De beroepsvereniging voor tandartsen adviseert mensen met een goed gebit... om hun aanvullende tandartsverzekering op te zeggen. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Maatschappij... ter bevordering der tandheelkunde, NMT is het vaak goedkoper om een rekening voor een eventuele brug of kroon zelf te betalen. Dat kan vele honderden euro's per jaar schelen... ook omdat aanvullende verzekeringen vaak minder denken, dekken dan mensen denken. Hij schat dat tienduizenden mensen onnodig een aanvullende tandartsverzekering hebben. De NMT raadt mensen aan om hun tandarts te vragen... of hij dure behandelingen aan hun gebit verwacht... Het weer de komende dag begint droog, maar later volgt de regen. De maximumtemperatuur is 10 graden. In het kerstweekend af en toe zon en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Mocht je nog door willen geven wat je gaat eten met kerst? Ja, over de smulsteen kom je toch niet meer heen. Maar misschien wil je het nog doorgeven. 0800 1121. Jasper wil het graag weten, wat iedereen gaat eten. Nou, als hij dat vraagt, dan doen we ons best natuurlijk. Henk vraagt uh, of er nog meer mensen zijn die ontroerd uh, raken... van de lancering van ruimteschepen of van het opstijgen van een vliegtuig. En uh, Johan zei al even dat hij dat ook zo voelde. En dat dat vooral was omdat... Uh, omdat hij echt helemaal wegging van André Kuipers van de aarde en van zijn vrouw, En dat dat hem dat toch wel even raakt. Nou, misschien wil je daar nog iets over kwijt. 0800-1121. Je kunt me trouwens ook bereiken via mail hè, als het lastig wordt via de telefoon. Nachtzuster, omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. En uh, je kunt ook chatten tijdens dit programma. Dan ga je even naar www.nachtzuster.net. En dan klik je links de chat aan. En op die site kun je ook alle vragen nalezen. Dus dat is ook altijd handig als je het nog eventjes wil weten. Ik neem ze nu nog even door. Um, de geruite broek is wel beantwoord van de bakker. Ik hoop dat Ton tevreden is met dat antwoord. Ron wil nog graag weten waarom herenkleding anders sluit dan dameskleding. Duke wil graag weten waarom Wordfield verslavender is... dan het vergelijkbare bordspelletje Scrabble. Um, even kijken. Johan wil graag weten wat er gebeurt... als er tijdens de ruimtereis van André Kapers iemand overlijdt. Wat gebeurt er dan met het lichaam van diegene? En waarom soul muziek zo'n invloed heeft op onze neiging om te gaan bewegen? 0800 1121. Ria vroeg zojuist waarom zij met T-Mobile geen 0800 nummers kan bellen. Gratis 0800 nummers. Als iemand dat uit kan leggen, bel dan ook even naar 0800-1121. Kan niet met t Mobile, hoor ik net van Ria, maar misschien is dat bij jou wel anders. 0800-1121, dus met het antwoord op een van deze vragen, dan zijn we je erg dankbaar. En eh, eens even kijken, ja, Ben die had dus die vraag over de medicijnen waar Ria net al even op inging. Die vroeg namelijk, hoe kan het dat medicijnen altijd precies goed gestuurd worden... naar het deel van je lichaam dat de medicijnen nodig heeft... En Ria zei al eventjes, ja, de meeste medicijnen moeten toch naar de maag... en als dat niet zo is, krijgen ze een uh, omhulseltje... dat uh, bestendig is tegen de maagsappen. Maar misschien heb je nog een aanvulling. Bel dan even hè, naar uh, 0800-1121. En 0800-1121 werkt ook, maar ook dan niet met T-Mobile, denk ik. Nou, bel mee even als je weet hoe het zit. Staying wise to you, shady walks and midnight slums showed me what to do. Kept my coolness, ain't no phobia think you're messing with. I know how to keep you out, cause I know where. I wanna Stephanie Mills en de Medicine Song was dat. 0801121 zeg ik maar weer eens. Meneer Plooi, goeie Ja, goedenacht. Uh, ja, ik ben al jaren aan het luisteren bij je weer programma. Al jaren. Ja, ja, ja. En Ik heb al eens geprobeerd wat te bereiken, maar dat lukt niet altijd. Maar nou wel, ik had een vraag. Ja. En de vraag was dat wij gebruiken. Of, ja, ik, ik ben er niet zo gek op. Maar uh, geitenmelk, geitenkarnemelk en geitenkaas. Ja. En, kan, en dan kan je zelfs ook met meer en minder vet kan je dat krijgen. Maar uh, geitenboter kunnen we nooit vinden, terwijl het toch geitenkarnemelk is. Nou weet ik dat die, dat die melk uh, over het algemeen ook de al gewone karnemelk te, in de fabrieken tegenwoordig wordt aangezuurd. Dat wordt eerst afgeroomd en daarna wordt het a, af, aangezuurd. Oh. En dat is een karnemelk, maar dan heb je met maar Ja, je moet toch op de een of andere manier ook boter kunnen maken. Want dat doe je ook met de room die ze van de melk afhalen. Ja, ja, en ja ik denk, nou hoe, hoe, hoe, hoe kan dat en hoe zit dat en waarom kan het niet? Of is dat iets, een product wat helemaal niet gaat, omdat het al misschien geprobeerd is? Maar dat is, we hebben er vaak naar gevraagd, maar onbekend. Ik denk dat het niet verkoopt dan? Ja, dat zou kunnen, maar uh, als, als, er, als er vraag is, dan. Uh, en mensen die gebruiken dan geitenmelk en geitenkaas en zo, ook omdat het goed voor de maat is en dat soort zaken. Dan zou je ook gewoon van de roomboter, of zeg maar de boter de, de, de, de, van, de, van de koemelk. Dat, is, dat, ja, dat kan voor sommige mensen helemaal niet. En dat is dan te vet. Maar waarom dan die geiten, geitenboter niet bestaat, dat is een, toch een typisch iets. Ja, dan ben ik ook wel benieuwd. naar. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ik had ook nog nooit van geitenkarnemelk gehoord, hoor. Nee, ja, ja, ja. Nee, niet iedereen heeft het, maar het is een beetje... In de supermarkten, en dat uh, als je er een beetje naar zoekt, uh, zijn de supermarkten die dit wel hebben. Ja, dat is dus wel een uh, goed, uh, goed, goed product, waar dat, uh, dat, je moet je even zoeken. Maar wat ik maar, zo het, grappig vind... De bestaat gewoon, zonder meer. Wat ik zo grappig vind, u begint uw hele verhaal met, nou ik hou er zelf niet zo van, maar u loopt dus wel alle supermarkten te checken of ze geitenkarnemelk en geitenboter willen. Nee, nee, nee, ik, nee ik, krijg, ik krijg opdracht om het mee te nemen. Oh, <laughs> er is iemand in uw huishouden die heel graag geitenboter wil. Ja, mijn, vrouw, dat, ja, mijn vrouw, dat, <laughs> ja, ja, dat, is. Het. Nou, ik, had, ik heb even, even één opmerking over die, over die geneesmiddelen. Ja. Er is een hele ontwikkeling aan de gang met de nanotechniek. En uh, dat is uh, heel interessant, maar dat voert veel te ver om daar uh, eventjes wat van te zeggen en dat soort dingen. Maar in die nanotechniek die ze aan het ontwikkelen zijn, komen ze met hele precieze zaken die heel gericht uh, gestuurd kunnen worden. En... en dat is heel klein, dat is een hele nieuwe techniek in de geneesmiddelen, uh, in de geneeskunde. Nou, dat, gaat wel. Dat, dat zou wel fijn zijn want dan heb je en minder geneesmiddelen nodig en uh, het schaadt ook helemaal niets meer van andere delen van je lichaam. Ja, dat is natuurlijk is ook, je hebt nou tegenwoordig ook die, die, die pillen die met een omhulsel zitten die dus, die, die, die dus langzamerhand opgenomen worden, dat heeft natuurlijk ook met de bloedspiegel te maken die je moet hebben op een bepaald moment. En die bereikt moet worden. Maar het is, dan heb je ook met geneesmiddelen die 24 uur werken. En, en anderen die alleen maar 12 uur werken. Waardoor je dus twee keer per, per 24 uur dan. Dat, of elke 12 uur dat in moet nemen. Maar dat is maar met de nieuwe nanotechniek, Daar zijn een aantal universiteiten mee bezig. In ieder geval drie. Die werken samen met uh, Buitenland. Met, uh, met de Twente, Universiteit Twente. En dat zijn uh, hele interessante ontwikkelingen. Waarbij ze ook nog een extra probleem moeten oplossen... dat niet alles in het milieu terechtkomt als je dat gaat uitscheiden. Oh ja, ja dat is inderdaad ook nog wel weer belangrijk. Ja, ja. ja. Hmm. Nou, dat is een mooie toevoeging nog even... terwijl we ondertussen op zoek gaan naar mensen die weten waar je geitenboten kunt kopen. Ja, dat ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik, uh, ik vind, ik vind een, het uh, een prachtige vraag, meneer Plooy. Ik ga op zoek. Fijn. Bedankt, ik zal uh, nog even blijven luisteren. Ja, nog, in ieder geval nog uh, zo'n 47 minuten. Ja, tot, tot zes uur. Ik weet het. Ja. Dus ik, ik ken het programma. Ik ken nee, het nee, toch wel nee, van, van, van Johan uh, van Doesburg. Ja. Je oh. hoort er nooit meer wat van. Maar, uh. Nou, ik wel, maar u niet. Ja. Nee. <laughs> het gaat goed met de Moor? Ja, dat zal wel, maar het was best een leuk programma. Dat ja. samen en zo. Ja. Maar goed, dat is er eenmaal zo. En, uh, maar goed, dat was ook een andere programma. Ik vond het trouwens heel erg videel op dat moment dat je toen ook gezegd had van... Uh, ja goed, we moeten ontwikkelingen, en we moeten, kunnen dat niet vasthouden. En dat, uh, dat, dat, dat, dan, dat die veranderingen in de omroep, dat gaat gewoon door. En dan moet je natuurlijk het beste kiezen. Dat begrijp goed. ik niet. Ja, nou, toen de tijd, dat het op een bepaald dat? naar een andere, uh, naar een andere uh, uh, ja. hoe heet het, ja. uh, omroep. En, uh, en, en, en die overgang, ja. die uh, heb je toen gewoon geaccepteerd. Ja. En, en daarna kwam dus uh, omroep Max daarvoor in de plaats. Ja, maar het was natuurlijk andersom, hè. Het was gewoon nachtdienst. Het programma werd gewoon opgeven. En, oh, ja. en, en pas, uh, pas toen het helemaal allemaal rond was dat dat allemaal niet doorging, toen kwam omroep Max en die zei, ja, maar dan willen wij het wel graag hebben. Ja, ja, zo werkt het natuurlijk ook wel. Ja, nou ja, zo, het, zo heb ik het nog nooit meegemaakt, hoor. Maar dat is dan de kracht van Omroep Max. De, wat andere omroepen als um, afgerond beschouwen... Dat de, daarvan zegt Omroep Max van nee, het moet bewaard blijven. Ja. En dat ja, is, dat is. Uh, daar ben ik, uh, ben ik wel heel blij mee geweest. Ook omdat we het oude format weer terug mochten krijgen... wat ik heel erg leuk vind. Ja, ja. Want... Nou, het is ook uh, dat een hele... Heel leuk programma. Je, de, je hoort het aan alle mensen die daarop reageren. Ja. En die mee bezig zijn. Veel vrachtwagenchauffeurs. En ik kom zelf uit de transportsector. In de ruimste zin van het woord Dus dat is best, ja, dan, best uh, interessant. snap je die nachten wel. Ja, en ik, waar anders gaat het over uh, geitenboter? Ja, nu gaat het over geitenboter. Ik ben benieuwd of dat... <laughs> uh, maar misschien wil... Uh, er, er zit natuurlijk altijd een luchtje aan. Hè? Aan, aan geitenmelk en geiten... Ja, en dat soort dingen. Maar ja, dat is Ik met de, de melk kunnen. en de kaas ook zo. Ja, de kaas zit ook in een ja. bepaalde. Maar dat is natuurlijk heel, heel specifiek. Terwijl je boter misschien overal voor gebruikt en dat het dan niet van passen. Ja. Maar dan zou dat een kwestie zijn van smaak. Ja, niet, misschien, van niet kunnen. Misschien dat boter dan weer niet samengaat met geitenboter, niet samengaat met bijvoorbeeld hagelslag of pindakaas. Nou, weet ik niet. Als je er voldoende op doet, dan vertel dat wel. Ja. Nou, wie weet, komt er een zinnig antwoord via 0800 1121? Bedankt ja. voor uw ik aanwezigheid. Ja, oké. Okay. succes verder ook. Ja, ja dank u wel. Daag. Ja, daar gaat dag. dag. Kees. Hoi. Hallo. Hoi, ik had een uh, antwoord op de vraag waarom vrouwenkleding anders sluit dan uit de mannenkleding. Nou, kom maar door. Nou, dat is omdat uh, vrouwen vroeger aangekleed werden. Ja. En vandaag zit het andersom. En de mannen niet? En de, nee, mannen niet. Vrouwen die hebben korset. En, uh, oh ja. En dat, was, en dat was allemaal heel moeilijk met allemaal knoopjes. En vandaar dat het uh, andersom zit. Ja. Ik heb helemaal niks te maken met dolken, voor zover ik weet. En, uh, nee, maar je hebt gewoon gelijk. Ik, dat, ik haal gewoon weer alles door elkaar, zoals gebruikelijk. Nee, dit, dat was het. Ja. Ja, en tegen, je zegt tegenwoordig is het andersom. Word je aangekleed door je vrouw? Nee, nee, nee, dat kan ik ook op zelf. Ja, ja, ja. ja. Maar, en als je je das moet strikken dan? Ja, dat doe ik ook zelf. O, keurig. Kijk, zommige een half strikje, dat kan ik dan niet. Maar uh, dat nee, strikken, dat gaat Die koop je gewoon in een doosje, toch, zo'n strikje? Ik zou het niet weten, want ik heb hem niet. Heb je nooit zo'n strikje om? Nee, ik heb nooit een strikje om. En wanneer doe nee. je dan een das om? Uh, nou, met kerst of een nieuwjaar. Ach, dus, dan ga je even op het maar, maar met Met mijn werk niet en dat soort dingen, hoor. Nee? Dat Wat doe je voor werk nee, dan dat je geen das om hoeft? Ik ben uh, vrachtwagenchauffeur. Ja, dan hoef je geen das om. Nee. Dat zou raar zijn. Dus. Wel leuk ook. Misschien moeten we een keer een dassendag organiseren voor alle vrachtwagenchauffeurs. Dat lijkt me ontzettend leuk. Alle vrachtwagenchauffeurs <laughs> in Nederland zijn helemaal in het net met een das op. En dat, dat mensen zeggen van, ja, waarom heb je dat? Ja, het is dag. Het is dassendag, ja. ja. Dat lijkt me wel leuk. Ik denk er nog even over na. Rij je met een volle bak? Nee, ik, uh, uh. ik moet nog weg. Ik ga zo weg. Oh, nee, dat ga ik ook niet raden. Uh, nou, het is niet te raden wat erin zit. Uh... Eh, wat is dat toch met jullie? <lacht> ja. zijn het zijn zeker weer grondstoffen voor, uh, voor nee, nee, nee, nee. machineonderdelen. Nee. Wat dan? Dat zijn uh, garen, maar voor, uh, voor de industrie. Is het... Garen? Garen, ja, naaigaren. Als in, uh, in touwtje. Oh, daar was ik wel opgekomen hoor. Ah, dat moet je volgende keer raden. Volgende keer raden, dan spreek ik je dan. Oké. Okay. Dankjewel Kees. Hoi. Ja. 0800-1121. Ik zal er heel even langs lopen, want ik heb nog zoveel vragen onbeantwoord... dat ik even, even een uh, rondje doe. Uh, meneer Plooi wil weten of er ook geitenboter bestaat... naast geitenmelk en geitenkaas... Ria wil weten waarom je met T-Mobile geen 0800-nummers kan bellen. Nou wordt er druk gebeld door allemaal mensen met T-Mobile. Die zeggen wel eens, ik bel met T-Mobile. En ik kan ook bijvoorbeeld de Belastingdienst bereiken. Dus dat is ook een 0800-nummer. Het kan ook zijn dat Ria gewoon ons geprobeerd heeft te bereiken. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn regelmatig zo ontzettend in gesprek... dat je misschien wat rare toontjes kan horen. Dus misschien is dat het geweest. Maar als je het beter weet dan ik, 0800-1121... Johan wil graag weten wat er gebeurt... als er tijdens de ruimtereis van André Kuipers iemand overlijdt. Wat doen ze dan met het lichaam tijdens de rest van de tijd... die ze nog door moeten brengen in de ruimte? En waarom niemand de soulmuziek kan weerstaan als het om dansen gaat. Dat iedereen gaat dansen als hij of zij soulmuziek hoort. Hoe kan dat? 0800 1121. Duk wil graag weten of Wordfeud net zo. nee, waarom Wordfeud veel verslavender is dan het bordspelletje Scrabble. Krijg ik via zowel Twitter als mail ook al de reactie op van ja, het is gewoon minder. Uh, uh, uh, uh, nou, wat werd er nou geschreven? Ik zoek het even op. Het is gewoon minder praktisch, dat was het. Want uh, inderdaad, een kun je altijd en overal even doen. En een uh, scrabble ben je toch altijd afhankelijk van het bord... en die losse lettertjes. Nou, net de vraag beantwoord over de heer- en de dameskleding. De geruite broek is ook al beantwoord. Dan had ik op mijn andere papiertje volgens mij nog één vraag die niet... Oh ja, de oproep van Henk. Wie raakte nog meer ontroerd van de lancering van ruimteschepen... of het opstijgen van een vliegtuig en waarom? En je mag nog een jasper doorgeven wat je gaat eten met kerst. Mocht je daar behoefte aan hebben. 0800 1121. P.O. Hallo. Hallo Astrid. Hoe nou, zeg... is het met jou? Nou goed, dat is toch lang geleden hè? Dat is een hele tijd geleden hè? Ja, ja ik zag je ja. al af en toe even voorbij komen weer in het gastenboek en in de mail. Dus ik ja. ben blij dat alles goed met je gaat. Oh, ik luister dan wel, maar niet altijd even zin om te bellen. Maar ook niet altijd even zinnig antwoorden of nee. wat ook maar. En dat moet wel hè, dat moet wel. Ja, Maar ja, nu kun je dat... sowieso al vertellen, P.O., wat je gaat eten met kerst. Ja, nou, ik heb, gisteren heb ik Blanc Manger gemaakt. Dat is een uh, gelatinepudding van, uh, van Rome. Oh. En dat is een hele oude pudding, want ik heb even op Wikipedia gekeken. Want ik wil ook weten wanneer gelatine, wanneer het eigenlijk die pudding hard zou worden. Echt stollen kun je dat niet noemen, maar wanneer die pudding hard wordt... Want ja, die, room, die, die, die roomt dus op en dan moet je het ook dus roeren en hij, hij moet wel eerst koken en daarna moet hij afkoelen en opeens gaat hij stollen en dan moet je hem ook uitgieten. <laughs> dus dat was een heel gedoe. Dus ik heb op Wikipedia gekeken en dan ben ik erachter gekomen dat het uh, in de vorige eeuw, ja ik bedoel de eeuw voor de vorige eeuw, al, uh, al gegeten werd met kerst. Het vind ik wel heel grappig dat ik dat nog steeds maak dan. Het klinkt wel heel lekker. Het is heerlijk. Zit er veel heerlijk. suiker in? Uh, ja, best wel wat. Oh maar... lekker. Er uh, zit, uh, zit uh, natuurlijk drank door. Oh. In dit geval amaretto. Oh, dat klinkt echt heerlijk, P.O. En dat, dat lijkt mij ook genoeg voor kerst. Dan heb je verder niks nodig. Nou, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. <laughs> nou ja, en zeker geen sigaretten meer. Want ik rook niet meer. Oh. Nee, ik uh, ben er al een week of acht nu vanaf. Oh, en, uh, zo. Ja, dus dat, uh, dat is, uh, voor mij is dat toch wel uh, nou, een enorme bevrijding. Nou, netjes hoor. Ja. Ja, ik ben er super blij mee. Ja. Ja, cool. en ik wil ook nog even de mensen die, van de cursus die ik van de week voor het laatst gezien heb, nog even hard onder de riem steken. Want uh, er zitten veel slechte slapers bij. Ja, die liggen allemaal wakker, ja. Dat is allemaal niet <laughs> te luisteren. Ja. Dus ik wil even hard onder de riem steken voor uh, deze, nou misschien voor hun moeilijke dagen. Nee ja. joh, 1 januari, dan is het uh, dat is het moment om te stoppen met roken. Nou, je moet zelf willen als trip, maar dat weet je ook Ja, wel. precies. Je moet, ja. uh, moet ervan overtuigd zijn. Ja, ja. Maar hartstikke goed van je, P.O. Maar waar belde je nu over? Ja, weet ik eigenlijk niet meer, want ik, ik heb even geslapen. <laughs> en ik had wel iets over die... Uh, uh, dat ging over die, die, die medicijnen. Maar ik ja. weet niet of die vraag al beantwoord is ondertussen. Nou ja, je, een, een beetje half moet ik zeggen. Dus doe ja. vooral je bijdrage nog. Nou, je had het in ieder geval bij en dat uh, dat je pijn in je knie hebt en je hebt uh, pijn in je, in je hoofd. Ja goed, je slikt een paracetamolletje of zo, dan gaat het door je hele bloedbaan. En ja dat, dat overal waar iets tegenkomt, waar het iets aan kan doen, dan wordt het automatisch uh, geholpen. En je kunt natuurlijk spuiten, intraveneus, uh, kun, je, kun je pijnstillers of, uh, of medicijnen toedienen. Maar natuurlijk ook via de mond en dan gaat het via de maag, want je hebt het ook even over die maagsfeer. ja. Nee, nou, dan wordt er vaak toch ook een neutralisator, zoals kalk of, of, of krijt. Stel, dus rennen is gewoon krijt. En uh, om je maag wat tot rust te brengen en je zuur. En dat, dat, dat, dat blijft op beperkt tot je maag natuurlijk. Maar verder komt het anders ook via je maag in je dunne darm. En dan komt het ook in je bloed. En dan gaat het overal langs. Ja, dus als, dan... je, als je iets moet hebben voor je hersenen. Ik roep maar wat, als je Parkinson hebt. Ja. En je moet daar medicijnen tegen slikken. Dan moet het eerst even helemaal naar beneden om via je bloed weer omhoog te gaan. Ja, denk ik wel. Ja. Komt, komt natuurlijk door je hele lichaam. Dan denk ik ook niet dat het goed is om overmatig medicijnen te slikken. Want er is ook een aanslag op lever en nieren. Ja, die, die weer dat weer moeten onder. reinigen. En ja, ja oké. Okay. Nou, ja. nou, dan uh, was het toch weer zinnig hoor, PO. En ik ja, heb joh. je weer eens gesproken. Hoe is het met de vogeltjes? Uh, nou ja, die zijn er nog niet. Het is ja, te donker, ja, maar daarom zijn ze zijn niet actief, ze piepen niet, dus ik kan niks laten horen. Maar uh, ik, uh, ja, ik voed er regelmatig zodat ik ze toch in de tuin hou. En ik heb aardig wat nestjes met merels gehad, dus van het vorige is er één groot concert. Oh. En, uh, nou ja, daar kun je dus ook uh, net als met die soulmuziek en de Dixieland, dan kun je gewoon niet veel zitten. Nee, daar word je <laughs> altijd vrolijk van. Nou, bel me even met de vogeltjes zodra het weer vroeg licht wordt, Ja. ja? Dat zal ik doen, Astrid. Nee, okay. Leuk je weer gesproken te hebben en hele goede feestdagen en een goede jaarwisseling. Hetzelfde. Tot snel, PO. Dag. Hoi, Doe. Jelle, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Hallo. Hoi. De meneer die het net had over de dames die gekleed werden... Ja. ja zo'n corset met vroeger met veters, werd de knieën de rug gezet en dan trokken ze de veters aan. Ja. Maar dat had niet zoveel te maken met links of rechts... Maar de heren werden vroeger, de heren van stand, de adel werd gekleed door een kleedster. Oh ja, het en was dat, juist andersom. Ja, ja, het is net andersom. Het was toen al zo en, dat de heren gekleed werden door de dames. Een man mag eigenlijk ook niet aan een andere vrouw zitten. Oh? Maar een kleedster mag wel een man kleden, maar een man mag niet zomaar... Uh, de knoopjes van de vrouw losmaken. <laughs> nee. Of vastmaken. nee, dat kan ook niet. Nee, dat kan niet zomaar. <laughs> maar het was bijna oh. goed. Maar ik heb er een keer gehoord en ik dacht... hé, hey, dat is apart. Want dat vraag je je altijd af. Waarom is het anders? Ja. Niet om Engeland, maar... nee, nee toen werden, ze werden gekleed door de vrouwen. De mannen van stand, weet je wel. Ja, de keurige... Maar ja, dat is dus inmiddels... Zijn we al zoveel verder en nog steeds is het zo... dat de mannenbloes anders ja. omsluiten dan de vrouwenbloes ja Emancipatie was dat, hè? Ja, toen wel. Ja, ja. Hmm. En... Um, um uh, heeft u, ik ga u zeggen, u klinkt als Zemme een uur. Jij. Dat is ook gek, hè? Dat Ik zeg het bijna altijd, je, maar u klinkt als een uur. Nou, jij. Uh, uh, wat doe jij met de das? Want dat, dat hoor ik toch wel vaak om mij heen, dat ik, mannen zelf niet een das kunnen Ik ben trots op dat ik hem zelf ga strikken, maar ik draag nooit een das. Ik had vroeger een, uh, een pak met twee dassen. één mineur en een majeur. Het is één vrolijk en één voor, één voor bruiloften en één voor begrafenissen. <laughs> en hoe zag die vrolijke eruit dan? Want dan ben ik wel benieuwd. De vrolijke erop? was een beetje, een beetje uh, paarsig. Oh, de vrolijkheid zat hem in de kleur. Ja, ja. de ja, andere oké. was een beetje dof, donkerbruinig. Uh, ja, ja. <laughs> In de, de manier waarop je de kleur omschrijft, uh, weer, weer spreekt al van dat hij inderdaad ja, voor de verdrietige slecht is. Ja, ja. En later als buschauffeur moest ik er ook een dragen. Oh. Ja, nou ja, dat, uh, nou ja, dat is dan bedrijfskleding. Oh, en dan maar dan je vrijwillig. Vrijwillig, uh, ben vind ik het een beetje te stijfjes. <laughs> Nou, het staat genoteerd. Heel hartelijk dank voor het even nog uitleggen. Okay. De heren werden gekleed. Bedankt. Oké. Okay. <laughs> Goedenacht. Hoi. Hoi. Dag. Um, Marcel. Nou, hallo. Hallo. Hoe is het dan? Nou, met mij is het goed. Hoe is het met jou? Uh, ja, goed hoor. Druk aan het werk. Oh, gelukkig. Ja, maar ik, ben, ik bel even om te, door te geven wat ik uh, eet met kerst. Oh, nou, dan ben ik wel benieuwd. Ja, ik ga namelijk uh, barbecuen. Barbecuen? Ja, barbecuen. Gewoon buiten. barbecuen. Ja. Je ben, Dat komt. Je bent net nog buiten geweest, hè? Ja, ik ben net nog buiten geweest, ja. Ik, okay. heb ik, ik heb ook in de uitnodiging gezet dat ze wat warme kleding mee moeten nemen. En jouw familie bestaat uit Eskimo's? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee. nee. Uh, mijn broertje die woont op de Filipijnen. Ja, ja, nou die, die zit helemaal te wachten op buitenspelen nu hier. Nee, maar, nee, maar die, die, die, die zit daar gewoon nog en die doet altijd met kerst daar lekker barbecuen. Ja. En toen had ik het idee van nou, dat wil ik ook wel eens doen met kerst. Alleen ja, ik ben niet in de gelegenheid om daar heen te gaan. Dus nee. nodig ik iedereen uit bij mij thuis in de tuin om te barbecuen. En, en, en lekker, heb je dan wel twaalf terrasverwarmers gereserveerd? Ja, ik heb een grote tent neergezet en een terras verwarmen, dus dat komt helemaal goed. Ah, wat een gezelligheid. Ja, en volgens mij wilde Jasper juist dat we allemaal even na gingen denken dat we geen vlees aten, maar barbecue is onder vlees. Ja, nou ja, ik heb ook een vegetarische barbecue. Hè? Wordt het een vegetarische barbecue <lacht> dan, Marcel? Bij, bij, bij ons helaas niet. Nee, dat dacht ik al. <lacht> Want wat ligt er allemaal op dan straks? Oh, ik heb uh, wat uh, spies gemaakt. Met de, met vlees. En uh, dat diefstukje is gewoon het lekkere, lekkere dingetjes. Allemaal. Ik heb nu al honger. Ja, ik ook. Ik hey. nog even wachten. Nog, nog heel even de tent laten staan. Hè. Ik wens je heel veel plezier met de barbecue in de tent. Ja, dankjewel. Hè. Bedankt voor je telefoontje, Marcel. Oké, okay, dag. 0800 1121.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 Even kijken hoor, welke vragen nou nog niet beantwoord zijn. Ja, Duuk, die wil dus zo graag weten... Uh, waarom Wordfeud niet zo verslavend is als Scrabble 0800-1121. Johan wil weten wat er gebeurt... als er tijdens de ruimtereis van André Kuipers iemand overlijdt. Wat gebeurt er dan met dat lichaam? Dat moet toch ook iemand weten? 0800-1121. En waarom is uh, soulmuziek zo van invloed op ons lichaam? Waarom willen we dansen als we soulmuziek horen? 0800-1121. Ria wil weten waarom ze met T-Mobile geen 0800-nummers kan bellen. Misschien kun je daar nog iets over zeggen. En meneer Plooi die wil weten of er ook geitenboter bestaat. 0800 1121 En dan die vraag van Henk nog uh, of er meer mensen zijn die ontroerd raken... bij de lancering van een ruimteschip of het opstijgen van een vliegtuig. En waarom dan? 0800-1121. Koos, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Ik heb een uh, antwoord eventueel op die uh, muziek. Ja, nou, vertel. Nou, kijk, het is niet zo heel makkelijk, misschien uh, in eerste instantie te begrijpen, maar muziek bestaat uit ritmes bijvoorbeeld. Je hebt wel gehoord ooit van een kwart smaakt, een vierde op een mars. En ja. Dat is allemaal terug te herleiden op wiskundige formules en op logaritme. En ja. Dat zijn dus golfbewegingen. Dus uh, wat er feitelijk gebeurt als je muziek maakt, dan ga je een golfbeweging uitzenden en die zet de lucht in trilling, ja. feitelijk, door jouw speakers. Ja. Nou, jouw oor vangt die trillingen op en op een celniveau die voelen daar ook zeg maar die cellen. Dus die gaan als het ware meetrillen. Hetzelfde als je hebt wel ooit gehoord, dat is een glas kapot zingen. Ja. Dus ook die gaat meetrillen. Dus jouw lichaam gaat in feite gewoon meetrillen in dat ritme. En als je daar gevoelig voor bent, zoals mensen gevoelig zijn voor geuren, smaken, zijn ook mensen die gevoel hebben dus voor ritme. En je gaat als het ware gewoon mee pulseren. Je, je komt in beweging door. Inderdaad, er is een beweging aan de hand. En je gaat er op jouw lichaam gewoon mee trillen, zeg maar. Gewoon mee, je mee bewegen. Dat is eigenlijk het antwoord zo ongeveer. Dat is wel prachtig. Ja, vind je? Ja, ja ik vind het echt heel mooi. Want dat, dat is je... Dat je cellen... Dat eigenlijk gaan je cellen dansen. Ja, in feite wel, ja. En dus daarom is het ook gezond. Want kijk... In het extreme geval, als je dood bent, beweeg je helemaal niet meer, snap je? Dus je komt werkelijk feitelijk tot leven eigenlijk, zeg maar. Ja, ja. Op, op een spiritueel niveau misschien, hè. dat gaat allemaal te ver, maar uh, het is nou, gewoon een, een feit, een in feite. Dan ja, wil ik nog iets zeggen over die uh, pincode. Ja. Die meneer heeft wel gelijk, er zijn 10.000 combinaties, maar er zijn nog twee dingen volgens mij die meespelen. A, ah, jij hebt een persoonlijke magneetstrip. Ja. En die is voor iedereen anders. Dus, uh, en bovendien is er nog iets als kansberekening volgens mij. Als jij dus het eerste nummer al verkeerd in, in toetst, dan worden die 10.000 mogelijkheden, dan worden dan in feite misschien wel miljoenen. Die kans die je dan nog goed gaat draaien. als het eerste nummer al niet meer goed is, dan wordt die factor van 10.000 die die drie of vier keer zo groot, snap je? Dus, ja, maar volgens mij was dat ook de zorg. Klein. Dat was volgens mij de zorg helemaal niet. Maar het verbaasde mij ook. Ik had me nooit gerealiseerd dat er mensen zijn met dezelfde pincode. Ja, dat zou ik niet weten. Dan ja, moet dan je moet... In, inderdaad iemand van de bank uh, gaan vragen. Maar ik denk niet dat ze die vraag heel graag beantwoorden. Nee, en helemaal niet op dit uur. Maar het moet toch. Ik bedoel, we kunnen toch niet met heel Nederland samen met 10.000 uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, pasjes toe... Ja, maar dan zal er zullen waarschijnlijk in het dagelijks leven nog wel veel meer uh, voorbeelden van zoiets zijn. Ik ja. zeg al, dat zit toch aan die strip dus. Uh, nou, ik vind het leuk om te weten. Als iemand dus jouw pincode ontfutselen, dat zie je ook bij die, dus bij die skimming. Ze moeten niet alleen jouw code hebben, maar ook die strip. Ja. Snap je? Die combinatie, als je dat dus niet hebt, dan moet je gaan raden. En uh, dan moet je het maar verdiepen in kansberekening. Die kans dat je het dan gewoon zomaar toevallig goed intypt, dat is niet 1 op 10.000, die is zo nee. groter. Anders zouden ze het systeem echt niet doen. Hè. Dat is echt wel over nagedacht. Hè. Ja. Nou, dankjewel dus, Koos. Uh, ja, ik kan nog wel meer vragen beantwoorden. Maar oh. uh, ik heb dus ook die vraag van uh, die vrouw, want ik heb ook dat probleem. Ik, ik bel regelmatig. Ja. En er komt dus... Uh, Ooit oh, krijg je helemaal geen verbinding. Dan gaat die, die, tillen, die, die, die keystone ook niet open, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het gewoon dan te druk is. is er zijn ja, te veel mensen en dan moet ja. je gewoon blijven proberen. En dan uh, lukt het uh, op een gegeven moment oh Dat is alleen maar met ons. Uh, nou, ik bel... nee, nee, dat is ook bij die andere inbelprogramma's precies hetzelfde. Ja, is precies, een... maar dat ja, heeft ja. ermee ja, te maken dat wij maar twee binnenkomende telefoonlijnen hebben. Dus dat betekent ja, dat als, al als er meer dan twee druk, mensen ja. bellen, dan... Uh... Want je ziet uh, ook die programma's, er zijn bepaalde mensen die komen steeds weer terug. Want die blijven gewoon proberen, die, die snappen ja. hoe het werkt. Die gewoon blijven proberen en uh, geluk hebben. Ja. Dus ik hoop dat ik een aantal vragen goed uh, heb kunnen beantwoorden. Ja. Dan ik <laughs> nou, dank je wel, Koos, voor je bijdrage. Oké, okay, veel geluk. Daag, Dag, goeie vrijdag. Doei. Uh, even kijken, want ik kreeg net een mooi mailtje van iemand over... Dan moet ik heel eventjes gaan zoeken. Nou, dan kan ik het zo snel niet... Ja, daar. Um, want um, even kijken, jo nee, uh, wie was het ook weer? Henk, die vroeg of er meer mensen... Uh, uh, ontroerd raakte van de uh, lancering van de, van de Soyuz. En ik zei, ja, uh, er komt dus een, uh, een, een reactie binnen. Ook ik volgde de lancering en was zeer ontroerd. Ik heb dat inderdaad ook met opstijgende vliegtuigen. Vooral als ik er zelf in zit. De kracht die je hoort en voelt van de motoren... zodat het bijna niet anders kan dat je dan opstijgt. Bij het landen voel ik ook ontroering. Dat is meer vanwege de precisie en het feit dat we weer veilig zijn... Eenzelfde ontroering voel ik als grote vrachtschepen vertrekken. Ook dat machtige, die kracht, weliswaar langzamer met zo'n kracht. Zelfs de scheepstoeter ontroert me dan. Hartelijke goed, Marjan. En zij meldt nog even, wij eten hete bliksem met kerst. Want daar vroeg Jasper dan weer naar. Nou, dat is wel een mooie reactie. Nog eventjes uh, op uh, inderdaad de vraag die uh, Henk stelde. 0801121, vooral over het verhaal van wat er gebeurt als er iemand komt te overlijden aan boord van het ruimteschip, van, of ruimteschipraket, of hoe je het wil noemen, van uh, André Kuipers. Wat doen ze dan met het lichaam en wat doen ze dan met de hele onderneming? En die vraag van Duke, waarom mensen uh, wel verslaafd raken aan WordFeud en niet aan een spelletje als bijvoorbeeld Scrabble. 0801121, Alaida. Hallo. Hallo. Er is wel een soort geitenboter, dat is Alpro. Oh. Daar zit soja in, maar ook geitenstandelen. Oh. Oh. Ik heb namelijk, namelijk zelfs van dieet. Oh, en, ik uh... ben er echt iets van koemelk en al die dingen. Dus ik moet het altijd gebruiken. daar zit geitenvleugje in. Oké. Okay. Dus zit een vleugje van geitenbooster in met soja. En is een lekker? Een combinatie. Is en een het... echte geiten... Boer, ja. die heeft het wel, hoor. Oh. Die, heeft het, die heeft het echt helemaal puur geitenbot, maar dat is hartstikke duur. Oh, eerlijk? Ja. Dat is een beetje zeldzaam. De betaal je 7 euro voor een klein pakkie. Poeh. Ja. Nou, er is een pot pindakaas van 5 euro niks bij. Ja, dat mag ik niet hebben. Nee. <laughs> ik, heb een ik, een ja, ik heb ook een, ja, heb ook een ook nota? Ja, ook nog een nootallergia, Leida. Ja, ik, uh, ik, dus misschien ook wel een tip voor jou dan, want ik krijg uh, via Twitter nu binnen van, uh, van Peter H. uit Arnhem, geitenboten bestaat en is onder andere verkrijgbaar bij de supermarkt Jumbo. Dat is toch oh, le leuk om die... te weten. Ja, die zit hier niet zo ver vandaan. Nou, probeer het eens. Dat kan ik altijd proberen. Trouwens, die, die uh, nummertjes van die video, van die pas... Ja. Als je goed oplet, zit er zit ook nog een streep tussen met, met allemaal cijfertjes en een oh. letter. Een, cijfers, een w of een a of wat dan ook. Dat staan aan elkaar gekoppeld. Oh. Nooit ja. gezien? Nee. Maar ook nooit opgelet. Dat, dat is je volgpasnummer. Oh, oké. Okay. Die is gecombineerd aan je beenpas. Oh. Nou, daar zijn we weer helemaal bij. Dankjewel, Arneida. We eten heel makkelijk. Gewoon een beetje brood met geitenkaas. Eerlijk waar? Met kerst? Ja, ik ben wel één dus. Ah. Nou, ik vind het toch een beetje triest. Maar dat is al 20 jaar zo. Nou, steek dan in ieder geval gezellig een kaarsje aan. Dat doe ik elke avond. Ah, ja. ja. Nou, dan wens ik je toch hele goede kerstdagen, Dank Dankjewel. Dankjewel. Jij ook, hè? Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Da. Doei. Ank. Hallo. Goddorgen. Hallo. Hoi. Ik wilde even vertellen over die sluiting die van links over rechts slaat. Oh. Voor een heer dus, hè. Weet je wel, de, de sluiting... Ja, ja. ...om, ja, die gaat ja. er van... De linkerkant naar rechts. Ja. Dat betekent dat de opening aan de rechterhand zit. En dan konden ze vroeger gelijk hun wapen pakken, want dat was daar verborgen. En daar komt ook de uitdrukking vandaan: de hand in eigen boezem steken. Ja, zie je wel, er was wel iets wat ermee te maken had. Ja, en ik hoorde al een paar keer zoiets onzinnigs. Ik denk, nou, dat is wel leuk. Maar als die mannen vroeger een uh, kleder hadden... dan was het in het leger was dat een knecht. Of een, en in huis een butler. Want dat heeft niets te maken met aankleden. Oh. Maar En je ziet het nu ook nog op films, Vooral als ze een beetje ouders zijn. Van elke poon of zo. Er gaat de hand in. En dan hebben ze zo'n... Uh, Zo'n halter en in onder de oksel en daar zit het pistool. En dan kunnen ze het snel grijpen. En dan zijn we misschien een beetje in de warm... dat ze het nu altijd op de heup dragen, die holsters, de politie en zo. Maar dat hadden ze vroeger op de borst. Maar dan blijft het wel raar, want waarom, waarom hebben vrouwen dan niet dezelfde overslag? Nee, vrouwen gaan andersom. Ja, waarom? Ja, dat weet ik niet. Nou, volgens mij heeft dat er wel mee te maken, ook met dat, dat kleden, hoor. Dat vrouwen wel aangekleed werden. Maar als je die keurslijfjes ziet, dat ze allemaal met veters. Ja, precies, die werden van achteren vastgesnoerd. En de knoop op de rug. Ja. ja. Nou, ik, gewoon, ik geloof best dat de mannen werden, werden gekleed vroeger. En dat het, dan moet je toch in spiegelbeeld. Dus dat, dat klinkt allemaal heel aannemelijk. Het kan toch allebei? Ja, maar als je die oude films ziet, vooral ja. ook uh, in de middeleeuwen... Ja. dan is dat toch wel de boys bij de boys, hoor. Ja, maar dan nog moet je andersom dan dat je het bij jezelf doet. Ja, maar de mannensluiting gaat links over rechts, hè? Ja. En als je dus je hand uit de steek doet om wat te pakken... ze ging er altijd vanuit dat iedereen rechts was. ja. En als er dan wat gebeurd was, moest je hand in eigen boezem steken. Ja, en de vrouwen hadden haast altijd een ronde blouse. En dan uh, met, met, uh, met een, uh, geen, geen knoop aan de voorzijde. En als ze knopen houden, zaten ze dan aan de achterzijde. Ja. Weet je wel? Ja, ik weet het wel. Nou, ik, ik hou voor het gemak even aan dat het allebei goed is. Ja, maar dat zou toch kunnen? Oh, gelukkig. Nee, natuurlijk niet. Ik bestrijd het niet. Nee, dan is het goed. Maar het, het, het komt dus origineel van het wapenbakken. Ja. Oké, okay, nee, natuurlijk. Nee, dan Alles maken we van... er gewoon een combi van. Dankjewel, Ank. Ja, en die geitenboten, die ja. maakte mijn moeder vroeger zelf. Eerlijk waar? Ja. En is dat in ingewikkelder oorlog. dan en... koeienboten? Nou, wij hadden een geitje, hè? Mie mie, ja, daar krijg je mijn... heel lastig koeienboten van. Nee, Maar <laughs> ja. Maakte zij. Ja, dat snap ik, als je geit had. Ja. En dat was heel lekker. Oh, gelukkig. Ja, <laughs> ja nou, dan dat is je... het toch raar dat je het niet meer kunt krijgen. Dat je het niet kan krijgen? Nou, niet ik meer. Nou, dat het waar was. vindt heerlijk. Nou, het schijnt bij de Jumbo kun je het uh, blijkbaar ja, dat kopen. Ik hoorde niet net die mevrouw voor mij. Ang gaat hier. morgen naar de Jumbo. Ja. Nou, goede reis vast. Nou, oké, okay, hè. Yeah. Dankjewel. Dag. Dag. Ed, goedemorgen. Dag. Ed, goedemorgen. Ah. Ja, goedemorgen. Uh, Spring met Ed uit Over die uh, randcapsules. Uh, je moet even je radio uitzetten, want anders hoor je alles met zo'n vertraging. Dat gaat heel erg afleiden. Ja, ik hoor jullie ook Ja. die... Ja. Die ruimtevader, daar zou iets mee gebeurd. Ja. Wacht even. Ja, het zet hem even zet uit. Denk, ja, nou is, nou is dat is helemaal aan de andere kant van de, de Die, uh, ja. die ruimtevader, daar zou iets mee gebeurd. Dan hebben ze uh, ontsnappingscapsules. Hebben ze aan boord. Nou, ik slot nog achter. En dan, uh, als er wat gebeurt, dan uh, stoppen ze daar dat lichaam in. En op het juiste moment... Dan... Uh, dus, en dan sturen ze hem terug naar de aarde en dan wordt hij opgevangen. Ja, dat, klinkt... dat de uh, capsule weer normaal terug gaat. Klinkt ook heel logisch, inderdaad. Ja. En dan... maar ik uh... ik zei toevallig bij Discovery van de week, dus. Uh... Ah, oké. Okay. Ontsnappingscapsules. Ja, en dan gaan die uh, lijken op wat ze ziek zijn. Dan gaat er een zieke astronaut in en die wordt uh, aangesloten overal aan. En die schieten ze gewoon terug aan. Poeh. Lijkt me ook geen leuke reis. Nou, maar als je dood is, dan merk je er niks van. Hè? Nee, maar ziek. Ja, dus alles hem wel eh, onder naar Kozen brengen of zo. Ja, ja, ja. ja. Oh, wat hier, je bent wel. Dat noemen ze een groene knop, dat je zo problemen oplossend denkt. Oh, wat irritant om mezelf op de achtergrond te houden. Ik ga ophangen het. Maak even. Ja. Ik mag niet, ik, ik, ik. ja. Ik krijg dat ding nog eens. Weet je niet hoe je je eigen radio uitzet? Ik ken natuurlijk ook televisie uitzetten. En we kunnen ook gewoon ophangen. Ja, dat ken ik ook. Want ik heb me vooral verteld. Ja, dan doen we dat gewoon. Maar wel heel erg bedankt. Ja hoor. Oké, okay, dag graag. Ed. Jo. Dag, dag. 0800-1121. Ik ben nou toch nog wel benieuwd hoor. Voor mensen die bijvoorbeeld veel Wordfeud spelen. en nooit scrabbelen. waarom het een uh, zoveel aantrekkelijker is dan het andere. 0800-1121. Charlotte? Ja, hallo Astrid. Goedemorgen. Ik, ik hoorde wat laat tijdens de uitzending die vraag wat betreft het gebruik van de medicijnen. Hoe weten medicijnen, uh, of hoe ging dat precies die vraag? waar, nou ja, waar Eigenlijk het... is dat een mooie omschrijving. Hoe weten medicijnen waar ze naartoe moeten? Nou ja, de medicijnen zelf weten het niet. Alleen degene die het ontwikkeld heeft natuurlijk. Hè? Ja. Maar kijk, weet je, als, uh, medicijnen zijn specifiek ontwikkeld voor bepaalde kwalen. Ja. Dus die werken alleen maar voor die bepaalde kwaal. Want stel je voor je hebt uh, Parkinson, dan neem je geen tablet in uh, voor, uh, voor een hartkwaal. Want dat werkt niet natuurlijk voor de nee. Parkinson. Nee. Dus dat zijn allemaal heel nauwkeurig gestuurde medicijnen. En de rest van de medicatie wordt afgebroken in de lever en verlaat het lichaam via de feces en de... Uh, urine en andere openingen. Hè? Maar uh, weet je, die analyse van die meneer die, die, die belde van... ja, paracetamol en Rennies... Uh, dat was een beetje vaag, maar paracetamol en Rennies zijn geen geneesmiddel. Paracetamol is een pijnstiller. En uh, Rennies in, in feite ook een, hè, vanwege het gevolg van een irritatie. En niet alle uh, pijnstillers zoals paracetamol helpen weer voor elke kwaal. Want hele zware... Uh, ja... Uh, Ziekten zijn niet gebaat uh, vanwege de pijn door het innemen van paracetamol. Want dan kom je weer op morfine en al dat soort nare, nare medicatie. Hè? Want morfine mm -hmm. is weer een medicatie. Begrijp je ja, een beetje? Ja, jawel. Dus uh, Zo werkt het, het eigenlijk. En al het overbodige wordt gewoon uh, gefilterd en verlaat het lichaam via allerlei andere... Uh, kieren. <laughs> maar um, wat zou ik dan nou ook weer zeggen? Daarom is het natuurlijk ook wel heel verstandig. En het zou ook heel prettig zijn als mensen niet te veel medicijnen uh, zouden hoeven te slikken. in verband met de lever, die natuurlijk heel erg belast wordt. Ja. Ja. He, dat is natuurlijk wel een van de nadelige gevolgen van overmatig eh, innemen van medicatie. Maar ja, als het moet, dan moet dat natuurlijk. Maar de rest, de, de specifiek gestuurde medicijnen, zijn alleen maar nuttig voor die bepaalde kwalen. Ja, zo was het. Ja, nou ja, dat, uh, dat is toch wel mooi wat we hoorden over die nanotechnologie. Dat ze ja. er toch naartoe ja. gaan dat als je, als je iets moet slikken voor Parkinson... dat het gewoon alleen naar je hersenen gaat en ja. niet uh, naar de rest van je lijf. Ja, precies. Ja. Maar, maar in wezen is dat nu natuurlijk ook zo. Het, die, die medicatie voor een specifieke kwaal werkt niet... Uh, ja noem eens wat voor een ontsteking aan je teen nee het werkt niet maar het gaat wel door je hele lichaam Ja, precies en dat ja. wordt en dat gaat natuurlijk en dat wordt afgebroken door de lever en natuurlijk is het zo er zullen best wel heel veel ontwikkelingen gaan zijn die dat dan nog specifieker kunnen sturen dat de rest helemaal niet belast wordt maar het is natuurlijk uh, hè, dat dat is natuurlijk de toekomst ja maar zover zijn we helaas nog niet helemaal. Want nee. elke, heel veel medicatie heeft natuurlijk ook wel weer bijwerkingen. En je hebt ook een vorm van medicatie die je langzaam moet opbouwen. Hè? Dat je lichaam zich daarnaar gaat richten. Ja, nou dat verschilt natuurlijk allemaal. Er ja, zijn zoveel soorten zoveel, medicijnen. Ja. ja, precies. Dat is zoveel uh, variatie in. Ja. Zo werkt het eigenlijk. Nou, dankjewel Charlotte. Graag ja, gedaan. Het is gelukkig weer goed met je stem, maar ik klink nog steeds heel goed hoor. Nog steeds een klein, een heel ja, klein beetje. Een heel klein beetje, maar uh, dat, uh, dat zal wel helemaal goed komen. Nou ja, dat denk ik ook wel. Denk ik ook. Nou, leuk om ja. met je gesproken te hebben en misschien tot de volgende keer. Dag Charlotte. Dag. Dag 0800 1121. Ik krijg nog een mailtje van Greet Dijkstra, die zegt: Ik ben ook ontroerd toen het ruimteschip naar boven ging. Nou, dat uh, wilde ik toch nog even zeggen. Want uh, Henk die voelde zich toch een beetje staan erin, dat hij zo een, de ontroering voelde. Maar volgens mij zijn er heel veel mensen die dat toch met hem meegevoeld hebben. Jan, goeienacht. Goeiemorgen. Hallo. Hai. Ik ga het over wordview. Ja. Kijk, als ik het weekend in Frankrijk sta... dan kan ik met iemand wordview spelen in Nederland. En ik heb niet zo'n groot bed dat ik dat zo kan draaien. <laughs> nee, heb je dat niet? Zeg je? Heb je dat niet? Nee, helaas. <laughs> dus ik, uh, dat is een reden waarom het zo populair is. Ja, volgens mij is dat het gewoon. Dat gemak van altijd en overal eventjes... en ook niet het spelletje meteen helemaal af hoeven maken... maar gewoon uh, even twee uur wachten en dan weer spelen. Dat kan ook, hè? Ja, als je het zat bent, uh, klap je de computer dicht en uh, toedelo. <laughs> Speel je het veel? Uh, nou als ik uh, internet heb, dus die gratis wifi in Frankrijk, wat je op de meeste parkeerplaatsen al hebt tegenwoordig, ja, dan speel ik het. Ja, en dat, uh, dat helpt een beetje om de tijd door te komen. Ja, ja. En We... tegen hoeveel mensen speel je? Oh, dat is verschillend. Soms zijn er drie, soms zes. Oh, dat is allemaal nog wel te doen. Ja, jawel, jawel, jawel. En ben je vrachtwagenchauffeur? Ja. ja. En heb, heb je een volle bak? Ik heb een volle bak. Oh, wacht even hoor. Ga ik even zitten voor een raad wat hij rijdt. Het is makkelijk deze keer. Oh, echt waar? Ja. Nou, dat vertrouw ik al helemaal niet, maar het is makkelijk. Oké, okay, kun je het eten? Nee. Um, kun je het kopen in de supermarkt? Ja. Oh. Het is makkelijk, zegt hij. WC-papier. Ja. Helemaal goed. Niet. Nou, een lading vol WG-papier. Niet waar? Je hebt me gewoon. Je hebt medelijden nee, met me dat ik dit spelletje gewoon altijd zo. Nee. het een heel slecht speel. Als je vanmorgen rond 11 uur bij het distributiecentrum van Albert Heijn is aan ben, ben ik er ook, kun je het zien. <laughs> dus het, er zijn dus mensen heb ik vannacht geleerd. Er zijn mensen die met een wc-rol onder de arm op de camping naar het toilet lopen. Er Wij rijden zijn... met een hele vrouw Aargemi. Precies. Er zijn ook mensen die met een... een... Heb je... Kun je je dat voorstellen? Dat mensen met één wc-rol onder de arm naar een voetbalwedstrijd gaan... om, om hem het veld op te gooien? Uh, nou, ja, ik bedoel, uh, nee. Ja, nee. Het, schijnt, het schijnt dat ze doen... Ja, dat klopt. Ja. <laughs> je, je, ziet, je ziet het op televisie, maar ik bedoel, ik gebruik het liever ergens anders voor. Oh, echt waar? Ja. Nou, daar gaan we verder dan niet op in, goed? De neus snuit net zo. Dus, Och, ja. Ja. Maar als je... oh, met Jan. Ja? Als jij nu dan even je neus moet snuiten, haal je dan een rol wc-papier uit, uh, uit, de, uit de bak? Ik krijg als we laden, krijgen wij altijd twee pakken mee. Eerlijk waar? Oh, dus ons wc-papier wordt duurder omdat ze jou gratis twee pakken meegeven. We ga, ik ga ook niet zwemmen over die pindakaas van jou. <laughs> dus jij niet over mijn wc-papier. Nou ja, en dan ga je nu rijden en wanneer ben je dan klaar? Uh, ja, weet jij het, weet ik het. Oh? Je weet Want, toch gewoon... Uh, naast Aandam komt er wel weer iets. Moet je dan meteen weer door? Ja. Maar hou je, je dan wel netjes in je rijtijden? Uh, ja. ja, zegt hij so. op de radio. Ja, soms wel. Soms zou je, je netjes aan de rijtijden. Ja. <laughs> nou, hoe lang moet je nu nog naar Sandam? Uh, een minuutje of twee. Oh, je, je, je rijdt al nu uh, over de Zaan? Ik... Nee, nee, nee. Ik zit nu nog in België. Oh, dat duurt nog hartstikke lang, joh. Nee, dus twee uurtjes ben je er. Oh, twee uurtjes. Twee minuutjes. Oh. Nee, twee uurtjes. Nee, dat is te doen, maar dan ga, ga je zo wel de file in. Nee, er is geen file vandaag. Waarom niet? Omdat iedereen al vrij is. Iedereen behalve heeft dus een. Oh, oké. Okay. Dus iedereen is ja. vrij behalve jij, want jij moet met een lading wc-papier naar Zandam. Ja. ja. Nou, dan ben ik blij dat ik je nog even gesproken heb. Gewoon voor het gevoel dat de enige harde werker van Nederland. die voor ons ja. heen en weer rijdt met wc-papier. Wow. Die nog even waarnaar getoeteld wordt. Daar gaat allemaal goed mee. Helemaal goed. Mag ik je fijne kerst wensen, Jan? Ja, jij ook. En een goede uiteen. En een goed begin. Dat gaat helemaal goed komen. Bedankt, hè? Hoi. Dag. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dag.